Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Gaza stad hebben gisteren 140 Israëlische luchtaanvallen om de oren gekregen. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. Onder meer The Guardian heeft het over 77 slachtoffers. Tientallen mensen zouden nog vastzitten of gewond zijn geraakt. Intussen wordt er nog altijd gewerkt aan vredesplannen... zegt correspondent Short en Daas. Maar hoe dichtbij dat nou is? Ja, dichtbij zou ik in deze fase nog wel met een paar korrels zout nemen. Trump die wil graag dat hier een einde komt aan ook deze oorlog. Uh, wil echt een einde aan het bloed vergieten. Wil dan ook het liefst zelf de credits krijgen als vredestichter. Wat meespeelt denk ik ook is dat de meerderheid van de Amerikanen... de afgelopen maanden de acties van Israël in Gaza echt is gaan veroordelen. Een druk die Trump echt wel zal voelen. Vandaag krijgt hij Netanyahu weer over de vloer in het Witte Huis en dan zullen ze het erover hebben. Op verschillende islamitische en streng christelijke scholen... krijgen kinderen ideeën voorgeschoteld die niet samengaan met democratische waarden... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dan gaat het bijvoorbeeld om gelijkheid en het respectvol omgaan met andere overtuigingen... Mijn collega vertelt dat ze van een schooldirecteur te horen kreeg tijdens het onderzoek. Het uitgangspunt bij hem op school is dat de man het hoofd van het gezin is en dat dat ook overal in doorklinkt. En in een boek dat uh, onlangs is ontwikkeld voor onder meer docentenvorming in het reformatorisch onderwijs, staat dat de vrouw onderdanig is aan de man en hem als mindere gehoorzaamd. En dat ze ook terughoudend uh, zou moeten zijn met leidinggevende functies. Experts vinden het een slechte zaak en denken dat kinderen in de war raken door al die dubbele boodschappen. En Cor uit België heeft een wereldrecord te pakken. Hij reed de wereld rond zonder daar een cent voor te betalen. Want Cor ging namelijk liften. Hij deed er 15 dagen, 7 uur en 21 minuten over. En gisteren werd hij onthaald in Brussel op de plek waar hij ook begon. We did it Het it was echt ja, dag en nacht liften. Ik heb eigenlijk geen moment geslapen als ik stil stond. En dat was dan ook het tool om eigenlijk nooit mijn tent om te opzetten. Dus op vlak van vermoeidheid enzovoort was het... Misschien zelfs de grootste uitdaging. In totaal reed hij meer met mee, mee met meer dan 100 automobilisten. die hem een plekje aanboden. Cor heeft zich geen moment onveilig gevoeld. en kan het iedereen aanraden, zegt hij. Je krijgt het weer nog een prima herfstdag, Op sommige plekken nog mist. En als het helemaal is opgetrokken, af en toe wolken. maar ook best wat zon. Het blijft bijna overal droog vandaag. bij 17 tot max 20 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen. Hè. Uh, goedemorgen ja, Zandvoort. Een, goed, goedemorgen Zandvoort maken. Hè. Ja, tot 12 uur. Hè. Uh, dan, het wordt vanzelf 12 uur. Dan. Het wordt vanzelf ja, 12 ja, uur. Ja, Dat ja. is het mooie ervan. Jij bent druk hè, met uh, verbouwingen. Ja, ja van, hè? ik ben druk. Nou, Ik heb een, uh, een, water, een waterscheider <laughs> gehad uh, ja, in eerste alsof, instantie. Ja. En toen dachten wij van... Uh, ja, alles moet toch uh, uh, zeg maar geschuurd worden, verbouwd worden. Ja. Uh,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 Je had mensen was... kunnen verhuizen naar iets waar het allemaal klaar was. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ze hebben zo'n waskast gekocht. Ook maar nog. Die, die komt in, in 38 delen komt binnen. En die moet je dan uh, in elkaar... Uh... Dat, ga, dat doe je zelf? Dat doe ik zelf, ja. Nou, knap. Ja, ja, ja. Dat vond ja, mijn ontzettend. vrouw ook. Die was heel enthousiast. Ja, en zit het al in elkaar? Of, uh... Ja, zit helemaal in elkaar. I Ikea, of niet? Nou, het, het lijkt een beetje op Ikea, maar dan twintig keer zwaarder. <laughs> oh er moet een wasmachine in. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Nou goed, wat gaan we allemaal doen, Ger? Ja, we gaan een druk uh, programma hebben. Ja, we, we hebben een druk programma. We hebben, uh, nou, die, hij zit al klaar. Er ja, dat ja, is mijn uh, ja. vader, Van Camping Een uh, Kort gedien gewonnen. Ja, ja, ja. Camping ja. Daarna krijgen we Chille Boom met haar dochter over de korte brandraverij in Zandvoort. De komende vrijdag, Ja, over de telefoon hebben we een gesprek met Victor Bol over de Aziatische Hoordenaar.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 One day is fine, and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go?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 Maar hun gebruiken gewoon echt uh, verkeerde waarden. En dat vond de rechter ook dat jullie de goede. Nou, die rechter had er niet zo heel veel Zugel van. Dat merk je ook. Behandig dat... als de rechter er van heeft. Nou, hoor. ja, maar ik, het is natuurlijk wel een heel ingewikkeld verhaal. Maar mm -hmm. de tegenpartij had een advocaat meegenomen die ook college geeft. Dus uh, die was de rechter ook college aan het geven daarover. Toen huh. meerdere malen aan het gegeven, ik zoek het allemaal even uit. En ook daar riep ze weer. Ja, we gaan die vergunning binnen nu in twee weken binnenharken. Huh. Ja.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 De, de hele week door. Nou, alleen al daarmee, verkeersbewegingen... en de uh, bewegingen rondom die huisjes... en wat ze daar verbruiken... en energie die ze verbruiken... kom je daar gewoon 134 keer over de toegestaande hmm, waarde heen. Hmm. Jij zei net, er is nog een, een, een zaak die, die, die speelt. Dat is volgens jou pas een uitspraak. Ja, over... dat is natuurlijk de hoge beroep. Hè? Want, hoge beroep van de, uh, de laatste, zeg maar. ja. laatste rechtszaak die hmm. we verloren hebben. Daar hebben we hoge beroep tegen aangetekend. Kijk, die rechter zat eigenlijk op de verkeerde stoel. De, dat ging er eigenlijk om of die opzegging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 En staan maar daar heb, je, daar heb je nog niet over gesproken met Kennemer Park BV. Nou nee. ja, wij praten niet met hen. Nee. Ze willen niet meer met ons praten. Weet je wel wie we het zijn eigenlijk? Uh. <laughs> <laughs> nou ja, alweer je steeds die woordvoerders uh, nou ja, kijk, bij die, die Die woordvoerders zijn van een hele grote trustcompany. En wij denken toch echt wel dat de oude eigenaren hier nog wel een beetje achter zitten. Hmm. En dat er een fiscale truc uitgehaald is. Maar ja, ik ben geen uh, fiscaal rechercheur. Ja. Dus het is voor mij lastig om te achterhalen.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 Bungalows in ja, een achtertuin. Uh, uh, uh, 365 uh, dagen per jaar doorgaan. Ja, als dan, jullie hè? er zitten, dan zijn er niet zoveel verkeersbewegingen. Nee. Dan zitten jullie er nee, gewoon. Nee, en als je, je elke weekend die, die uh, Kijk, maand, iedereen die hier naartoe nou. komt, Hans, die komt hier met het autootje naartoe. Ja. Want het zijn ja. geen mensen uit de regio. Nee. Ik nee. heb hier de fiets staan. Als ik naar het dorp ga, ben ik op de fiets. Ik ben mm hier -hmm. ook op de fiets. Mm -hmm. ja, weet je, dus ja. Dat, dat, dat, daar komen veel autootjes op en neer. Op en, neer. en ik weet niet of je wel eens de me af probeert te komen. Het is nu rustig.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 Het, het is gewoon echt... Een... Wat, wat zijn de eerste stappen die, uh, die nu genomen gaan worden? Nou, de eerste stappen die nu genomen gaan worden... Wij zijn in ieder geval althans bezig om een 3D-ontwerp te maken van zo'n circulaire camping. Want ik vind, plan A gaat niet door, dan moeten we wel plan Maar in dat plan, plan komen erop. daar ook wel, wel uh, huizen te staan, Nog nee, niet? Nee, geen huizen? Oh, nee, nee, nee. nee, nee. nee dus kijk, het blijft zo Ja, nou, ja ik, ik vind gewoon dat... Uh, je ziet bijvoorbeeld op de boulevard al die campers staan. Mm -hmm. hè? Nou, dat is spugleidelijk, toch? Ja.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 Maar ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. Nee, Rek, dat lijkt me, nou, me nou, ook. Ja, dat is een uitspraak. Hij dus ja, moet, nou, je moet gewoon naar een uitspraak van de rechter halen. Lijkt ja, mij, ook, ja, lijkt ja, mij ja, ook. Wij zijn gewoon... Uh, begin van het seizoen zijn we weer uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe bewoners. Absoluut. Nou, ja, goed, ja, goed. Uh, ja. Je gaat de winter in, dus je komt komt er helemaal niet meer op Stamford? Of, ja, zeker. Eens, uh, ja, zeker uh, want we ja. hebben natuurlijk uh, altijd de eerste zondag van de maand kijkdag. Ja. dan mogen we even op Stamford ja. zijn... En daarbij hebben wij gewoon allemaal kennis en relaties. Mijn kinderen. Ja. Uh, mijn dochter woont in Zandvoort. En vrijdag naar de Korte Baan draaien En natuurlijk. naar de Korte Baan draad. Ja, daar gaan, zo over. Ja, ja. Dan, dan gaan ja, we zo over praten. Ik ben nog in Zwagenburg nog bij de Korte Baan geweest. Ik ben een uh, geboren Fries, dus paard oh, ja. dat vind ik hartstikke leuk. <laughs> okay. Super initiatief ook. En een mooie zet om die paardjes zo door Zandvoort te gaan. Ja, helemaal. Ja, ja. dat ja. is uh, perfect weer natuurlijk. Hey Geert, mogen we jou hartelijk danken. En uh, ik wens je een hele goede winter. Ja, en dan zien we je 1 april in ieder geval weer op de camping. Ja. 1 ja, ja. april gaat het weer open. Wat zeg je? 1 april gaat het weer open. Uh, ja, eind maart. Uh, eind maart, begin april. april. Ja, en als er tussendoor nog wat uh, gebeurt. Dan ja, dan. We uh, je, we zijn we altijd bereid al, je bent anders wel Vaste gasten. Ja, toch? Dankjewel, ja. Geert. Oké. Okay. <laughs> uh, we gaan wat uh, muziek draaien. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There Birds and rocks and things there was sand and hills and rain. Desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life. Remember your name Cause there ain't no one born to give was no name van Amerika. Ja, de en, paarden, paarden gaan we het over hebben. Uh, we gaan het over de paarden hebben en vandaar dit uh, vrolijke deuntje. Ja, komende vrijdag, uh, 3 oktober. Dan is het zover. De Korte Baandraverij in Zandvoort, die is terug van weg geweest. Bij ons zit er uh, nou, organisatie eigenlijk, he, uh,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 Ja. Ja. Ja? ja daar gaat het wel om ja. daar gaat het om ja. daar gaat het om ja. nou ja. wat we ja. hadden een, een record laatst in Standpoort. Wat was dat 120.000 euro ja. of zo Ja, en zoiets, ik, ik zag ja. Lisse, dat was nu ook, uh, ja, was ook, ook uh, over de 100.000. Ja, maar ja, dat staan die rijke bloemboeren allemaal. Ja, dat hè, denk ik... Nou, ik werd wel gebeld <laughs> al door een paar stel boeren die uh, wouden komen via ja. Laura oh, ja? Hardy. Dus dat is wel echt Oh, wel leuk, leuk. wel leuk. Ja, ja, ja, dus, ja. Nou, ja. Grappig. Laten we het hopen. Ja, nou, Bambi zit er ook bij. Bambi, uh, ja. je rijdt mee, Nee, je rijdt niet mee, denk ik. Maar wel. jij rijdt zelf wel, hè? Ja, ik rijdt zelf wel. Ja, je rijdt wel, ja, je ja. rijdt niet mee met een stokje. Uh, nee, dat denk ik ja, niet. Ja, dat he? doe ik wel. Alleen ik weet nog niet of ik volgende week ook meerijd. Nou, dan moet je toch het, uh, dan ja, ja, een ik beetje... Ik ga proberen het te regelen, ik hoop het wel. Die beslissing moet je een beetje <laughs> nemen nu natuurlijk. Ja, daarom... He? Maar ben je goed? Ja, nou ja, dat zeg ik niet graag. Ja, natuurlijk moet je dat kunnen zeggen. Zijn. Voor jezelf. Nou, paard, ik ben nog wel veel aan het leren. Het paard, ja? Moet, ja. paard moet goed zijn. Ja, Daar begint dat het mee, hè? He, ja. ja, dat is echt het belangrijkste. Als je paard niet goed is, ja, dan, kom, dan kom je helemaal net. ja maar, maar de is. rijder is ook gewoon belangrijk. Dat is een beetje Formule 1, hè? Als de auto ja. niet goed is, doet hij het niet. Ja, dat ja. Maar wat moet je allemaal leren dan? Ik bedoel, om het paard uh, ja, rustig moet, te krijgen? Ja, je moet...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 En met de car was ik vorige week derde en daar heb ik pas drie koersen mee gereden. Oh, okay. Daar ben ik okay. een beetje net mee begonnen. Ah. Maar uh, je hebt nog geen uh, korte baan gereden? Nee, nee. Nou, de zandvoort wel mooi. Dat is zo. de eerste ja, keer. Is het leuk, de en jullie komen ook met Zand hè? Ja, me. ja, ja. Ons lichtje rijdt wel. Waar ligt het aan? Of je wel het niet meedoet dan? Ja, het ligt aan de trainers of ze jou kiezen als rijer, zeg maar. Oh, op die manier. Ja, ja. Ja, heb je een eigen ja, paard, of niet? Dat ik heb niet. wel een eigen paard, alleen die is niet geschikt, geschikt voor de korte voor, baan helaas. Okay. Die is ja. wel te drukkig ja. en omdat je veel moet draaien ja. en zo. Dat, ja. Nou, vroeger had je namen zoals Pools en zo. Dat zal je ook die namen zeggen. Die won altijd eigenlijk. Daar kon je altijd je geld op inzetten. Ja. Tenminste, Weet in de tijden dat het die was. Ja, ja, ja. Weet jij er toch, toch nou, veel ja, ja, ik, ik, ik leef nog steeds van. Ik heb er toen 100.000 euro. Nee, ja. maar, <laughs> nee, maar toen had je uh, bekende namen. Ja. Uh, maar zijn die er nou nog steeds? Uh, je hebt, in de korte baan heb je nog Aadpels. Oh, die heb je nog wel? Ja, dat is die rijdt ja. Die ja. nog steeds mee. Ja, die rijdt nog steeds mee. Ja, je huh. hebt Ruud Pels, uh, Manonpols, Die rijdt ook. Huh. Oké. Okay. Dus dat is een beetje alle die Pols die rijdt allemaal nog. En ja... Wat voor namen? Caroline Ouders, Rob de Vlieger natuurlijk. Ook, oh, Rob vlakbij. de vlieger ook een bekende. Ja. Ja. Ja, ja, Daar ja, ja. Dus kun je ook je geld op inzetten volgende week of niet? Ik weet nog niet. Ja, wij, maandag gaan de inschrijvingen over. Die namen zijn nog helemaal niet uh, bekend nee, eigenlijk. Nee, dat doen ze altijd op maandag. En dan uh, kunnen wij welke paarden? Hoeveel mogen er meedoen? 24. 24, het maximum. En Hoe zit zo'n dag in elkaar? Neem ons even mee. Je begint ochtends om 11 uur, 10 uur. Nou, wij uur. beginnen iets eerder. Nee, ja, dat ik uh... Maar de baan gaat open om 1 uur. Die wordt Eén geopend uur. door Bambi zelf. En ons nichtje, want ons nichtje rijdt wel mee. Want er is ook een mini-draverij. Dat oh, okay. hebben we wel nog nooit gehad in Zandvoort. Dus daar rijden vier mini's mee. Ja. En met de wethouder dan openen we de baan om 1 uur. Welke wethouder is dat? Bluis? Of... Dat heb ik nog niet gehoord. Oh, okay. Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Hmm. Um, en dan zijn er vier minis die gaan strijden. Dat duurt van 1 tot 2. En ja? daarna om 2 uur beginnen eigenlijk de grote, de 24 uh, huh. rijders. Huh. En ja, dan vallen er steeds paarden af tot de prijsuitreiking. En die okay. zal rond 6 uur zijn. Oké. Okay. Huh. Dus en daarna een, hebben een, we nog uh, wat 20 Ja, Een pittige dag. Maar jullie al om 6, 7 uur beginnen. Ja, dus ja. volgens We ja. ja. gaan jullie zelf ook dingen nog doen? Hekken neerzetten? Ja, en ja. En, ja. En, ja. ja. Nou, je, je kijkt er moeilijk bij. Ja. Dat lijkt me ook heel zwaar. Nou ja, ja. We, hebben maar de, we hebben voor de zekerheid met een hotelkamer bij Hotel Keur gedaan. Voor, mochten we instorten, ja. dan kunnen we daar nog even tussen door gaan. Ja, ja, ja. Ja. Hey, hoe zit het met, met de belangstelling van uh, sponsoren? Want uh, ja, het is belangrijk dat je natuurlijk uh, sponsors ook hebt, hè?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 2010 als ik mee. Misschien wel is. leuk straks om uh, in plaats in de, in, in de periode van, van de Grand Prix als die er niet meer is, uh, dit ook weer uh, op te ja, pakken. Ja, klopt. Daarom dus dan is het wel het leukste. Ja. Ja. ja, dan uh, heb je mid zomer. Ja, precies meer zekerheid ja. voor ja. weer. Ja, er is ja. natuurlijk sprake van een eventuele feestweek. In zonder ja. zou het een mooi onderdeel van kunnen zijn. Ja, want je hebt eigenlijk bijna in elk is, want echt op heel veel... is het altijd tijdens de feestweek. Ja, ja. Klopt, het is echt de een activiteit feestweek. van een feestweek. Ja, ja, ja. Hoeveel nou, van dit soort... Uh, korte baandraverijen zijn er in Nederland? stuk of twintig denk ja, ik. Stuk 20, 20, ja, stuk of twintig. best veel, ja. ja. ja echt wel en veel. is het voornamelijk Noord-Holland, of is het ook uh, verder? Ja, Noord-Holland is wel Noord-Holland is wel de, de, de grootste, ja. Ja, ja. ja. De Schagen, uh, wat zegt... Uh, Lisse, dat, uh, die, -Kerk. Die, ja, Heemskerk.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 ja, het is gewoon 120 kuub of zo. Dus ja. dat is echt heel veel. Ja, en ruimen die die er later weer op ook? Ja. Oh, dat is wel lekker. Ja. Die dus je hoeft niet zelf doen. met de kruiwagens te gaan. <laughs> oh, nee. hoop het er Als het, het doen. moest, dan doe ik het. Maar, <laughs> maar wat, wat, wat uh, heeft jullie uh, uh, gebracht om dit te gaan doen? Want het is natuurlijk niet zomaar even een dingetje. Nee, nou ja, ik zit zelf dan in de Draver sinds mm -hmm. een jaar of drie. En... Uh,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 En uh, nou ja, dat, waarom niet? Knap ja. hoor, ik vind het Ja, dan wel heb je bijzonder. ook een paar, uh, paar liefhebbers in Stamford, Leo Haak en zo. En, ja, uh, wij zijn ook via Leo Haak in de ja. gekomen eigenlijk. De horeca, die, die hebben jullie uitbesteed, of uitbesteed? Uh, ja, nou, Mich buitenspel. Ja, klopt. buitenspel gaat dat ja, doen, ja. Hè? ja, buitenspel gaat dat doen. Michel Kok, daar ga ik heel goed mee om, mijn vriend. En uh, ik zeg, ja, kunnen jullie niet. Want het is natuurlijk... Vroeger had je heel veel horeca op de zeestraat. Ja, je ja. hebt natuurlijk nog wel, maar het zijn meer restaurantjes of ja, vroeger had je oh, bijvoorbeeld het Café Kerk, Kerkhoven. Die hoek ja, van precies. de kippentrap. Nou, dat was een bekende. Mm. Ja, kijk dat was voor mij meer gegokt dan bij de hoek. Uh, <laughs> ja, piekeur, elke pikeur vraagt aan mij, zit dat café er nog? Ja, ja, er nog? ja, ja. ja dus ja, ja. De, dat was natuurlijk wel een beetje een ding. En um, ook omdat we ons budget, kunnen we op deze manier natuurlijk weer een beetje compensatie naar ons budget ervoor krijgen. Ja. Dus de jongens van buitenspel. En wat ook heel erg leuk is, ze gaan zelf achter de barren staan. Dus ze gaan met vijf barren staan okay. en dan gaan ze zelf die barren bemannen en dat is natuurlijk echt heel erg leuk. Ja, dat zijn en natuurlijk tien de... eigenaren van. De... Ja, ja, twaalf inmiddels geloof twaalf, ik. Twaalf ja. weet ik wel. Maar in ieder geval, oh, ja. gaan zelf uh, achter de bar staan. Ja, ze maar gaan wel zelf wel. achter de bar staan. Dus dat wordt wel ja. een feest. Ja. En we doen de prijsuitreiking doen we bij Wijnbar aan Zee. Uh, dus Sorry, bij? Bij Wijnbar de... en Zee. Ja, Wijnbar en okay. Zee. Oké. En daar is ook het stallenterrein. Dus daar ja. is, uh, kijk, de eerste. De, degene die gewonnen heeft, wordt natuurlijk gehuldigd op de baan zelf. Maar ja. daarna weet je, dan gaan de piekeurs en de trainers... die kunnen dan eventueel bij hun uh, een Aha. afzakkertje nemen... en daar dan uh, de volledige prijsuitreiking doen. Hmm.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 Dus uh, vanmorgen eigenlijk aan alle krantenbezorgers in Zandvoort en in Haarlem hebben we alle flyers meegegeven. Oh, dus ik denk goed. dat er 10.000 mensen nu Kijk. vandaag een flyer nou, op de hebben, hebben gekregen. Nou, hier in dit programma luisteren ook wat zal zijn. Ik denk een man of 100.000. Nou, daar zijn we al binnen. <laughs> dus uh, nogmaals uh, vrijdag 3 oktober, komende vrijdag, uh, ja, zeker. gaat het gebeuren. Ja. En uh, waar kun je het beste staan? Ergens aan de zeeweg? Uh, ik denk aan de zeeweg. Ja, Maar je kunt alleen uh, zeg maar, gokken uh, bo bovenin, hè, bij de finish een beetje. Ja, niet? Ja, daar die... bij de finish aan de zijkant. Daar zit het uh, zit Het wetkantoor, wetkantoor okay. ja, inderdaad. Ja, ja. daar staat zo'n bus en dan... Uh... Ja. Helemaal goed. Nou, Helemaal top. Helemaal goed. Ik heel veel wens succes. Jullie heel veel succes. Dank je ja, gedaan, en, uh, dan Ik ben erg benieuwd. Je ja, ik kom zeker We kijken. Kom komen oh, zeker kijken, ja. Dankjewel. Helemaal goed. Dank je wel. Okay. Ja, oké. Okay. Dublin's fair city where the girls are so. I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels. maar een, een, een Guinness, denk ik. Een Guinness, daar hoort daarbij. Het is een beetje een opmaat naar morgen. Het ja, is een beetje een opmaat naar morgen. Wat is er morgen, Ger? Morgen is het Chanty Festival. Ja, helemaal goed. Heel goed nee, ja, ik nee denk, uh, uh, hallo. Hey, hey, ja, je bent redelijk op de hoogte. Aan de lijn hangt, als het goed is, Victor Bol. Victor, Goedemorgen.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 Ja, dus ik heb de gemeente Sandvoort al gewaarschuwd. Ik zeg: bereid je voor de komende jaren op een, een, een, ja, een groot aantal hordenaars die binnen je gemeente zich gaan vestigen. Ja, en wat zeggen ze dan? Ja, niet veel, jammer genoeg. Ja, <laughs> we, begrijp ik. Ze bedanken me dat ik actief ben geweest. Ja, nou. Hey, maar ja, had het net over. Best... Uh, probeer uh, zeg maar een team samen te stellen binnen je gemeente in de plantsoenendienst.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 Die, die antwoorden op die vragen van Patrick Berg zijn nog niet bekend, hè, geloof ik? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik denk dat ze er heel lang over gaan doen, denk ik. niet? Ik kwam er eigenlijk mee in gesprek omdat ik daar mijn me, me bakken met hordenaarnest uh, breng om in de vieze te zetten. Uh, oké. Okay. Nou, hoe, hoe, hoe doe je dat, uh, uh, de, de, de, de bestrijding van deze hordenaarnest? Ja, je mag in Nederland geen uh, gif gebruiken. Geen wat? Gif. Geen. Oh, nee, nee, oké. Okay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 Nou ja, maar ze moeten wel iemand uh, hebben... Die, die een beetje kijken heeft hoe je dat moet doen, of niet? Ik heb... Uh...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 Wat we straks krijgen is dat als de subsidies vervallen, dat je allemaal wildgroei krijgt van bedrijfjes die straks uh, melding gaan maken van dat ze ze willen verwijderen. En dat ja. gaat het klauwen voor geld kosten. Ja. Dus ik weet nu dat er of studies verwijderen, hm. 750 tot 1000 euro per minst. Zo, Zo. dat zit lekker op Ja. Hier ja. ja. in Den de, uh, de subsidie Ja, perfect, gang. En uh, ja, van andere gemeentes ook. Hm. Dus, uh, nou ja, we gaan de komende jaren uh, uh, weinig plezier beleven aan de Aziatische vroeger, begrijp ik al. Ja. Uh. Dus ik hoop dat de gemeente in reageert. Hè? Uh. Want we hebben heel veel wandelaren straks in het uh, waterleidingduin en in uh, onze eigen duinen. En ook in het centrum, want er zijn nu al plekken bij de Koninginweg waar je niet in de tuin kan zitten. Oké. Okay. Uh. Oké, okay, nou goed, uh, uh, Victor, we gaan het uh, meemaken wat het uh, allemaal gaat opleveren.